Minister Dijsselbloem gelooft niet dat gaslevering in gevaar komt door de Oekraïens-Russische crisis. Hij wijst erop dat Nederland niet volledig afhankelijk is van het Russische gas. Omdat de relatie met Rusland te maken heeft met energieleveranties, is het in het belang van Nederland om met oplossingen te komen, zei hij.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 Het geld voor onderwijs uit het herfstakkoord gaat naar meer personeel in de klas. Minister Bussemaker laat dit vanavond aan, in een brief aan de Tweede Kamer weten. De ruim 500 miljoen wordt onder meer besteed aan extra aandacht voor de kwaliteit van leraren. En daarnaast komen er meer conciërges en klasassistenten. Om zitten blijven te bestrijden worden er onder meer zomerscholen en schakelklassen opgezet. En ook de bezuiniging op het passend onderwijs wordt voor een belangrijk deel teruggedraaid. Het weer, vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 graden aan de grond. En vanaf morgen zonnige periode en droog. Smiddags is het dan 9 tot 12 graden. Dit was het NUS Journaal. Ik bestel nu al mijn boeken bij Managementboek. Voor mijn bedrijf, maar ook voor vakantie. Ik heb net een nieuwe Dan Brown gekocht. Alles in één, wel zo handig. Managementboek.nl. Meer boeken.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 Goedenavond bij 1 op straat. We brengen het rauwe nieuws ongecensureerd en met de betrokkenen zelf. Vanavond staan we op Kanalen Eiland, een van Nederland's meest bekende probleemwijken. Maar dat zou veranderen. De gemeente, bouwer Heijmans en drie woningcorporaties zouden de oude flats platgooien... en er schitterende nieuwbouw voor terugzetten. De oude bewoners moesten even weg, maar let op, het wordt mooi. En dat liep even anders. Het gaat toch niet door. Geen sloop, geen nieuwbouw. Terugkeren naar de oude woningen waar vijf jaar lang geen cent in is gestoken... en misschien wel langer, klinkt ook niet echt aantrekkelijk. Resultaat. Boze oude bewoners, boze nieuwe bewoners, boze tijdelijke huurders. De oude bewoners zijn weg, een groot deel van hen. Maar ze hadden eigenlijk nooit weggehoeven. Ze voelen zich als verhuisvee behandeld. De nieuwe bewoners misschien wel de toekomstige huiseigenaren... baden dat de rest van de wijk er nog steeds verpauperd bij staat. En de tijdelijke huurders die willen heel graag blijven. Maar dat mag dan weer niet. Nou, wat nu? Een dikke, vette, volle bus... waar we uh, praten met de bewoners en met de mensen... die hier ook beleid maken en in de politiek zitten. Als u mee wil praten, dan kan dat. U kunt bellen naar 0800 1121, mailen 1opstraat.ntr.nl. Twitteren kan natuurlijk ook hashtag 1opstraat. Um, we zitten hier in de bus met Sumisha en jouw halve familie. We zijn het even bij jou binnen geweest in jullie huis. Ja, uh, jullie komt. zijn blijven wonen hier de afgelopen vijf ja. jaar. Um, hoe voel je je? Ja, geflasht, zal ik het zo maar zeggen. En waarom? Ja, er wordt zoveel beloofd, maar er wordt niet echt wat gedaan. Dat, ja, er is niet echt een plan eruit gekomen. En we zijn het even binnen geweest in ja, jullie huis. Kun jij het, het voor gezien? ons beschrijven? Ja, we hebben last van vocht, muizen. En je hebt een, een, een, een zusje wat ook echt last heeft van dat ja, vocht, nee, die daardoor ik, regelmatig ik zelf, ziek is. Jij ik zelf? ben regelmatig ziek daardoor. Dus uh, vandaar. En uh, wanneer is de corporatie voor het laatst langs geweest om eens even wat op te knappen? Daar kan ik me niks meer van herinneren. Nee, zo nee. lang geleden ja. is dat geweest. Ja, dat klopt. Uh, nou, zijn ze, uh, hoeveel mensen, heb jij enig idee hoeveel mensen hier zijn blijven wonen die niet zijn verhuisd? Die dachten, uh, ik blijf hier zitten? Vorige week kreeg ik te horen van uh, Mitros op tien mensen ongeveer nog van Mitros. Tien mensen of tien huishoudens? Tien huizen eigenlijk? Tien, he? ja. Tien huizen. Dus jullie zijn blij, gebleven. Waarom zijn jullie eigenlijk gebleven? Want iedereen is toch eigenlijk uitverhuisd hier? Ja, uh, mijn moeder wilde eigenlijk helemaal niet hier, van hier weg. Ja, mooie buurt. Mooi uitzicht, zoals je ziet. Ja, en hier is alles vlakbij, we zijn het hier gewend. Dus jullie uh, voelen je hier helemaal op je plek. En heeft uh, Mietros nou uh, aan jullie al verteld hoe het de komende periode gaat? Want die sloop, nieuwbouw gaat niet door. Uh, nee, eigenlijk heb ik helemaal niks erover gehoord. Uh, ik was wel vorige week met mijn moeder geweest op spreekuur. Daar kregen we het horen van dat er, uh, ze weten het nog niet weet. Ze weten niet of ze gaan slopen of renoveren. De lopen, uh, hebben ze net laten weten. Dat gaan ze voorlopig ja, niet doen. Ja, dat klopt. Dat kregen we later dan weer te horen. En ja, het enige wat uh, ze konden doen... ja, ons helpen om hun huis te vinden. Maar jullie willen niet weg? Nee, wij willen niet weg. Oké. Okay. Nou, we gaan straks even horen uh, hoe dat uh, Mietros daarover denkt. Maar eerst gaan we naar een tijdelijke bewoonster. Marliese, jij zit uh, op de tweede bank. Jij bent een tijdelijke bewoonster hier van deze flat... die op, het plan die op de nominatie stond om gesloopt te worden. En je bent studenten... Je woont tijdelijk. Wat voor recht heb je eigenlijk als tijdelijke huurder? Uh, nou, geen rechten. Je kan er zo uitgegooid worden? Ja, dat is al eerder gebeurd. Dus dat gaat nu ook waarschijnlijk wel weer gebeuren. Maar is dat waar je altijd rekening mee houdt? Omdat dat voor studenten ook een easy way is om aan een goedkope woning te komen? Uh, ja, daar hou je rekening mee. Maar ja, als beloftes gedaan worden, dan geloof je ook gewoon op, uh, op menselijke beloftes. En die, uh, Welke beloftes zijn dan concreet gedaan aan de tijdelijke huurder? Zevenmaal zwart op wit. Wij mogen blijven tot de sloop. En er wordt niet geslopen, dus jullie hebben zoiets. Wij willen nu ook blijven. Ook. Absoluut. Wat is jullie agenda? Sta je trouwens in je eentje of zijn jullie met meerdere studenten en tijdelijke huurders? Nou, ik wil eerst even zeggen: het zijn niet alleen maar studenten. Het zijn uh, over het algemeen ondernemers, jonge starters. Uh, ook, ook ondertussen al gewoon jonge gezinnetjes. Uh, nee, en wij staan niet alleen. We zijn uh, ook gewoon. We zijn nu ook gewoon samengekomen. Ook in actiecomité's. Omdat we gewoon willen blijven in deze prachtige wijk. Uh, ja. En wat, wat is jullie ultieme doel? Wat willen jullie bereiken de komende periode? Nou, ons ultieme doel is dat wij gewoon hier mogen blijven in deze wijk. Voor zolang we dat uh, gewoon volgens de afspraken die destijds met ons gemaakt zijn tot de sloop. En anders dat er nieuwe afspraken met ons gemaakt zijn die niet uh, ten nadele van ons zouden uitvallen. En wat betaal jij aan huur nu? Uh, ik betaal nu aan kale huur 580 euro. Oké, okay, en daar komt nog iets bij en dan kan je makkelijk betalen? Ja, ja, ja goed. Uh, gas, elektra, internet, alles wat je, wat je verder nodig hebt, dat komt er nog bij. Dus de gewone normale vaste huurprijs, die betaal ik ervoor. En heb je een aardige flat voor? Uh, nou ja, qua vierkante is aardig, ja. verder qua onderhoud en schimmel en, en, en alle andere problemen die, de, die mijn buurvrouw net zei, uh, dat hebben wij er ook bij gekregen. En vindt u dat dan niet ook een agenda die je de komende periode moet uh, voeren? Dat het hier gewoon opgeknapt moet worden, ook Binnen in de huizen? Oh, absoluut. Maar ja, als wij daarvoor op straat gezet moeten worden... Eh, liever, eh, liever zo'n dak boven mijn hoofd dan geen dak boven mijn hoofd. Nou, dat is ook alweer praktisch eh, gedacht. Jij vindt het verder geen probleemwijk hier, of wel? Of je ziet van, nou, het gaat eigenlijk wel de goede kant op in deze wijk. Nou, Kanaleiland staat bekend als een probleemwijk... maar dat is niet, niet het Kanaleiland dat ik ervaar. Ik, eh, ik woon hier met ongelooflijk veel plezier... en ik zou hier liefst nog een paar jaar willen blijven wonen... of misschien zelfs nogal langer dan dat eigenlijk. Oké, okay, nou, er is al een paar keer het woord mitros gevallen. We hebben in de bus ook Danny Wijnbelt. Jij werkt voor het GEM. Dat is een samenwerkingsverband waar de gemeente in vertegenwoordigt Die is. De ontwikkelaar en de corporaties. Uh, en jullie hebben natuurlijk net dat nieuws naar buiten gebracht met z'n allen. Van we vinden het heel sneu voor de bewoners. Maar goed, uh, het is financieel nou eenmaal zo dat we niet meer kunnen ontwikkelen. Dus de sloopnieuwbouw gaat niet door. Je hebt net gehoord van Sumisha dat zij heel graag wil blijven wonen. En ook Marliese wil hier blijven wonen. En het is een rotser hier. Wat gaan jullie er nou aan doen? Laat ik eerst even vooropstellen dat wij uh, altijd uh, als doelstelling hebben gehanteerd... om in dit gebied een gemaleerde wijk te maken. Het gebied is groter dan het gebied waar we <kliek>, oorspronkelijk het idee hadden om te slopen. We, zijn, we hebben ook al heel veel uh, uh, resultaten geboekt. We zijn al enige jaren bezig. We hebben bij de brug hier al een gebied met ongeveer 280 woningen gebouwd. Gemaleerde uh, wijk is het geworden met koop, met huur... Het sociale huurvrije sectorhuur En we zijn uh, op de plek waar vroeger een school stond. Waar gesloopt is. Zijn we ook nu begonnen met de bouw. Met ook weer een heel gemengd programma. Wat we maar graag dat is allemaal willen, nog praten is over er... stenen. Hè? We hebben het nu ook over de menselijke emotie. Uh, er is ook door de, het uitverhuizen van de stress. is uh, <coughs> vorig jaar ook echt een mevrouw. Van iemand die hier werd uitverhuisd. Door de stress ongeveer overleden. Er zijn ongelooflijk veel mensen die hier weg zijn gegaan. En nu praten over vrije sectorwoning En willen ze leuk meer ja, leren. Uiteindelijk wat, de doelstelling, wat is de menselijke kant? De doelstelling is om een de wijk te maken waar alle soorten mensen kunnen wonen. Wat je ziet in Kanaleiland is dat het een heel eenzijdige wijk is, waarbij veel mensen die, uh, waarbij het een heel eenzijdige differentiatie is in in woningaanbod. Wat we graag willen is dat mensen die uh, misschien naar een koopwoning willen doorverhuizen, die dat niet kunnen, want er is mensen. geen aanbod. Dat we wel kunnen, dat willen we uh, aanbieden in deze wijk. En daarom hebben we voor dit deel van de wijk, niet voor heel Kanaleiland, maar voor dit deel van de wijk, hebben we dus dit als doelstelling neergelegd. Maar nu. Er zit hier een uh, Marokkaans gezin en een studenten. met een aantal kunstenaars en ook jonge gezinnen. die zeggen: Wij willen hier nu ook gewoon blijven wonen. en jullie moeten het maar eens gaan opklappen. Want jullie bakken niks van al die beloftes. Die bereiken ja, he jullie één uh, na één. Het vervelende van uh, de situatie is natuurlijk. dat we oorspronkelijk dachten dit deel van de Kanaalein. om te slopen, om daarmee ook. Uh, vernieuwingen te, te, te maken. Uh, de crisis, uh, helaas, dat is echt heel erg vervelend. Dat vinden wij ook, uh, hadden wij nooit kunnen voorzien, is heel erg pijnlijk. Leidt ertoe dat wij niet alles uh, waar kunnen maken, financieel gezien. De doelstellingen houden we overeind, maar dat willen we dan doen... in de vorm van het hergebruik van de bestaande woningen. Nou, dus is de, de crisis We ik wat we gebruiken. wel heel vaak horen van iedereen... van waar we dan ook komen uh, met deze bus? Ja, de crisis de is crisis. A, al vier jaar bezig... en B, in andere gemeenten lukt het wel om gewoon nieuwbouwprojecten te starten. Nou, zoals dus, ik net zei, we zijn continu aan het brieft, bouwen geweest. Uh, Kijk naar de menselijke kant. Want we hebben het net over allemaal grootse plannen voor deze wijk. En wat u wilde. Maar wat u wilde lukt niet. En nu? Nou, nu willen wij uiteraard met de mensen die... Uh, de huurders die er nu nog zitten... daar willen wij één op één met mee in gesprek. We hebben ook de mensen al gebeld en een brief gestuurd. Het is natuurlijk heel vervelend dat de mensen er nog zijn. De bedoeling was dat we uh, alles zouden gaan slopen. Nu zie je dat de woning blijft staan. We weten nog niet precies welke blokken blijven staan... en welke alsnog mogelijk gesloopt worden. Maar we zullen met de mensen zelf individueel... afspraken moeten maken om te kijken wat het beste is voor de mensen. Tot maar deze de mensen, mensen hebben... willen blijven... en die andere mensen willen ook blijven. Me... Dus misschien dat u daar ook een opening in kan bieden. Er willen mensen hier gewoon blijven. Is daar een kans? Nou ja, voor hen om te kunnen blijven? Wat wij uh, interessant vinden is, als we, als we kijken naar de vernieuwingsslag... die we willen gebruiken, willen maken in de bestaande woningen... is dat wij de doelgroep starters, studenten, uh, waar veel vraag naar is in Utrecht... dat we die doelgroep heel interessant vinden. We vinden dus uh, de mensen die er nu wonen... willen we ook heel graag meenemen in de planontwikkeling. En het zal geweldig zijn als deze mensen ook in gelegenheid worden gesteld... om een huis te huren of te kopen wat ingrijpend is gerenoveerd. Want... Ik ben het met u eens. De woning, zoals we nu eens is bijstaan, is niet fantastisch. He, ze zouden nou, ook gesloopt worden. Ze zijn echt wel gewoon. Uh, ze zouden gesloopt worden. Dus daarom willen wij daar ook ingrijpend renoveren en daarmee ook echt de vernieuwingslag maken. Je aangegeven in het gesprek. Soms, misschien kan jij zelf vertellen. Wat hebben ze jullie verteld over wat ze van plan zijn? Ja, ik ben op het gesprek geweest met mijn moeder. Er werd verteld van uh, dat ze nog niet wisten wat het plan was. Dus dat was. Dat werd ons verteld. Er werd niet verteld of ze dat de sloop niet uh, door zou gaan. Dat werd er niet verteld. Heb jij nu weer met, toch met deze meneer in de bus een belangrijke man? Heb je nog vragen, aan hem of een oproep? Uh... Nou? Ja, eigenlijk... Uh, ja, ik vind eigenlijk gewoon dat we... eigenlijk de huur niet eens hoeven te betalen weer hier. Uh, ja, duidelijkheid. De huur niet betalen. Zou, is, dat Marlies, erg... is dat voor ja, jullie dat ook een idee? Is... Van nu maar volop in de actie. We gaan geen huur betalen tot ze dan de boel ook gaan opknappen? Um, nou ja, de huur niet betalen vind ik wel een hele heftige maatregel. Ik heb zoiets van laten we dan gewoon eerlijk zijn aan elkaar. Wij betalen huur en wij vragen om netjes onderhoud. Maar ook uh, om duidelijkheid. En dat is de vraag die ik eigenlijk wel heb aan deze meneer. Van, uh, wat gaat dit voor ons als tijdelijke bonus betekenen? Wat gaat dit voor mijn buurvrouwen betekenen? En als er een manier is waarop wij dit positief kunnen, kunnen laten eindigen... laat het ons weten en we helpen elkaar graag. Nou, Danny, je hebt dus een aanbod om het samen positief op te lossen. En je hebt dus ook iets van uh, duidelijkheid te bieden. Wanneer kunnen mensen dat verwachten? Nou, we gaan beginnen met de twee blokken aan het water. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te beginnen. We willen ook echt binnen een jaar starten met de renovatie van die blokken. We gaan nu beginnen met de definitieve planontwikkeling voor die blokken. We weten nog niet precies wat de maatregelen zullen zijn. Het zou kunnen zijn dat we de woningen gaan splitsen. Maar wanneer een datum? Want we hebben van u natuurlijk allerlei prachtige plannen. De komende maanden maken wij de plannen definitief. U wilt nog niet concreet worden? Ik kan daar nog niet concreet over zijn, omdat we het nog niet weten. Wil je iets zeggen? natuurlijk. ik ook in Ja, natuurlijk. Zeg even wat uw naam is. Ik ben Aisha. Ik woon ook op de... In het blok van het sloopgebied op de Auriolen. Ik ben al maanden bezig met de contactpersoon Saskia, ik weet haar achternaam niet, van uh, Mitros. En die kan mij alsmaar niet vertellen hoe of wat. Nou, ik Als denk... ik vraag van wordt er gesloopt, dan zegt ze: kan ik geen antwoord op geven? Wordt er gerenoveerd? Kan ik geen antwoord opgeven? En dan wil ze een afspraak maken, één op één. En dan denk ik van: wat ga je me dan vertellen, één op één? Hetgene wat ze me telefonisch vertelt. Er zijn het nou, het wij... wat klachten. Ja, nou, nou, het, het lastig... mijn, mijn keuken die ziet er niet uit. Die ziet er echt niet uit. Die tegels die vallen er zo wat vanaf. Ik hoef niet te verhuizen. Ik word gedwongen om te verhuizen. En dat is het. het lastig mijn is ouders dat... zijn verhuisd twee jaar terug. Die hebben gigantische spijt. Die horen nu, er wordt niet gerenoveerd. Die hadden destijds aangegeven... als ik eenmaal verhuisd ben, hoef ik niet terug te keren... want die zijn op leeftijd. Vorige week kregen ze een brief. Helaas, pindakaas, er wordt niet meer gesloopt. Uh, u had aangegeven niet meer terug te keren... dus voor u verandert er niets. Is dat een brevet van onvermogen van uw zijde, meneer Danny Wijnbelt? Ze zijn Weimeld? meer huur gaan betalen. Ze, ja, ze hebben 5000 euro uh, verhuiskosten gekregen. Dat was bij lange niet genoeg. Nou, niet genoeg en nu krijgen ze te horen van uw woning wordt niet meer gesloopt. Ja, ik begrijp dat het ontzettend vervelend voor u is. En ik leef echt met u mee. Want wij hadden dit ook nooit kunnen bevroeden van, van het begin af aan. Wij willen de woningen even, slopen. Wat leeft u en dan nu ontstaat in de mensen mee? Wat situatie. voelt u dan in uw hart? als Ja, Ik dit voel echt de pijn hoort. dat dit verhaal nu naar buiten moet komen. Wat wij willen is wel doorgaan met investeren in de wijk. Slopen is gewoon echt niet haalbaar. We kunnen nog jaren wachten en niks doen. Dat is volgens mij niet het goede scenario. Wij kiezen ervoor om alsnog door te gaan met investeren. Vernieuwingen van de wijk. Maar dan met de bestaande gebouwen. Het maar probleem u is gaf nu daar net dat aan, je nog sorry niet dat kan u zeggen deels bepaalde blokken blijven staan... en bepaalde blokken gaan worden waarschijnlijk... Misschien toch gesloopt, dat worden ook. misschien toch gesloopt? Weet u zeker dat u Dan nu niet meer gaat slopen? Dan zitten we alsnog in onzekerheid... welke blokken worden er gesloopt... en welke blijven overeind. Kijk, In, in deze tijden is het bouwen in, uh, uh, en ontwikkelen... En, uh, is, is een lastige situatie. Je kan niet jaren van tevoren aangeven... wat je gaat doen. We weten niet precies hoe de situatie zich ontwikkelt. Uh, we hebben nu gezegd... we gaan in ieder geval meer renoveren... Uh, dan slopen. Dat hebben we gezegd. Maar we gaan per blok gaan we kijken wat het beste is. We beginnen met het blok aan het water. Dat is we dat hebt we u net reneveren. ook al gezegd. En, u en daarna zijn we u in ieder geval aan het hoe de markt zich dat, ontwikkelt. Dat het vervelend is voor mensen. U hoort het. Onduidelijkheid, rotzooi. Ook de teleurstelling bij mensen die wel zijn verhuisd. Ik ken genoeg jaar mensen geleden. die huilend, die bij mij in de hal hebben gewoond, huilend zijn verhuisd. Ja. Mijn bovenbiefvrouw ging echt huilend weg. Ze zegt. Voor hetzelfde geld krijg ik een woning waar ik niet wil wonen. In een bepaalde wijk waar ik niet naartoe wil. Dus ga ik maar naar nieuwbouw. En als bewoners hebben ze zich natuurlijk bij u gemeld. Maar de politiek heeft daar natuurlijk ook hier lokaal wat uh, mee van doen gehad. Um, welkom ook in de bus uh, Tim Schipper, SP. Ja. Um, u bent woest, toch? Dat die sloop niet doorgaat. Ja, dit is het, het failliete einde van, van, van nou, twee decennia uh, sloopbeleid. Echt, de, deze woningen die zijn in 2001 is ervan gezegd van nou die, die zijn niet meer van deze tijd. Te slecht om te renoveren. Dat moet maar plat. Planvorming, planvorming, planvorming, Gesol met de vaste bewoners. Gesol met de tijdelijke bewoners. En ook nog eens een keer met de huiseigenaren hier. En ik ben ook wel eens heel benieuwd. Maar dat is wat mij betreft op de tweede plaats. De gemeente heeft hier een heleboel mensen uitgekocht. Die huizen die gaan straks als kluswoningen. Zogenaamde kluswoningen gaan die van de hand... Wat wij nou met z'n allen, en bedragen. die mensen dus ook, zijn opgeschoten met die, met die fijne gem. Met die gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij. De mensen wat zitten er we gewoon Wat gaat u doen tussen. vanuit de SP? U zit in de oppositie. Nou, er komen weet... verkiezingen aan, u kunt misschien niet zoveel. Nou, misschien dat we na de verkiezingen wat, uh, wat meer kunnen. Dat, uh, daar, daar ga ik eigenlijk vanuit. Want de mensen die zien zo langzamerhand ook wel dat, uh, dat, dat, dat dat sloopbeleid wat hier jarenlang is gevoerd, dat dat tot niks leidt. Wat vindt u een goede oplossing? Nou, wat, wat er eigenlijk tien jaar geleden had moeten gebeuren... die huizen snel goed renoveren en, en dan heb ik nog Binnen niet, en buitenkant? Binnen he? en buitenkant, achterstallig onderhoud. Nou, je, het is nou geen daglicht, maar anders zou je het goed kunnen zien. En de oorspronkelijke bewoners die terug willen keren... met voorrang terug laten keren. En, dan, en eh, geen huurverhoging geen, huurverhoging? geen huurverhoging, want dat achterstallig onderhoud... Dat is al, al die jaren is dat gewoon opgespaard. Kunnen zij terugkeren als die oude bewoners nu met heel veel liefde terug zouden willen keren? Is daar een mogelijkheid voor wat u betreft uh, vanuit de GEM, Danny? Er zijn diverse mensen uitverhuisd. De, er zijn mensen die zijn uitverhuisd hebben aangegeven. We willen vragen willen. nu aan u of dat mensen terug mogen keren. Zoals hier wordt aangegeven dat mensen huilend zijn vertrokken. Die willen misschien met een beleide lach op het gezicht weer terugkeren. En de SP lijkt dat ook een goed idee. De mensen hebben allemaal een urgentie gekregen. Konden ook terugkomen in de wijk. Nou, we hebben in ieder geval op dit moment nog in aanbouw een project met sociale mogen ze huur. Terugkeren? Daar kunnen ze naartoe. Na, dat is nu een aanbouw. Daar kunnen ze naartoe. En dat wil ik ook even expliciet uh, aangeven. De, het, het gebied waar we het nu over hebben, waar we dus zouden slopen, daar komen. Uh, ...ook uh, huurwoningen terug. En als mensen zich daarvoor kunnen uh, willen aanmelden... ...dan kunnen ze daarvoor komen. Er zijn promen. natuurlijk wel allerlei eisen voor waar ze wellicht niet aan voldoen. Wat gaan ze okay. dan betalen? Ik had begrepen. Wat gaan ze daarvoor betalen? Ik had begrepen. Uh, We gaan naar Ronnie. Ronnie, jij bent van de huurdersvereniging. Houd ja. de microfoon goed tegen je mond. Uh, mijn naam van van de huurdersvereniging... ...Kanaal aan het Noord-Noord. Ik heb verleden week uh, een gemparty meegemaakt... ...met het oude Rijnziekenhuis. En toen werd er gezegd namelijk dat... Uh, de mitros, althans de woningbouwvereniging, die proberen namelijk om de oude bewoners hier weer terug te krijgen. Dat is mij gezegd, niet tussenuit slipper, gewoon gezegd. Dan vraag ik mij, hoe kun je dat toch waarmaken? Al die verhalen, het, het, het, al die bewoners hier, die blijven continu... ondanks dat er gezegd wordt, er wordt niet gesloopt, nog steeds in onzekerheid. Jullie moeten eens een keertje proberen... die onzekerheid bij de bewoners weg te halen, dat ten eerste... En niet met lozen, was losgekomen van je mag terugkomen. Ja, en nu alle panden wat, wat, wat leeg zijn te renoveren. Die mensen komen gewoon nog niet terug. Dat kost het dubbel geld. Oké, okay, nou aan jou de kans nog even te reageren. Het is bijna. Uh te het is lijken misverstand. op misverstanden die jij kunt opramen, Maar nou, doe dat dan ook. Geef een ja, datum. Het is een datem, een misverstand dat wij hebben aangegeven dat er alle mensen terug kunnen komen. We willen juist dat er ook een menging van doelgroepen komt in dit gebied. En nogmaals, de mensen zouden ook kunnen doorverhuizen naar de nieuwbouw op de, aan de overkant waar nu gebouwd wordt. Nou, we gaan even naar de tweede nee, rij weer, want daar zit uh, Willem. Willem, je bent van de VVD. Willem Bunk, je bent ook raadslid uh, daar. Ben je ook woest dat de sloopnieuwbouw niet doorgaat en de plan om hier te mengen en hier een mooie goudkust van te maken? Ja, ik was wel verbaasd dat dat nu ineens van tafel gaat. Het is uh, al jaren crisis, zoals al in het begin van dit gesprek werd geconstateerd. Uh, dus ik, ik begrijp niet dat nu ineens het hele deelgebied plan uh, van tafel is. Nee, we hebben en dat dat ook niet even eerder even wat aangepast had kunnen worden. Dat een aantal worden. van deze corporaties ook in andere steden gewoon wel investeren. Maar kennelijk ken ze laatste kanalen en dat gewoon zitten. Uh, dat, dat geldt niet voor Mitros. Mitros is alleen in Utrecht actief ja. en in Nieuwegein. Uh, dat geldt wel voor uh, Portaal, die is ook ja. in andere steden actief. Uh, voor alle coöperaties geldt dat ze wat minder kunnen investeren in nieuwbouw. De VVD vindt dat ook een, een goede zaak. De coöperaties moeten zich niet meer bezighouden met nieuwbouwwoningen voor de koopmarkt. Niet meer bezighouden met scholen en ander uh, maatschappelijk vastgoed. Dat is niet hun taak. Hun taak is fatsoenlijke woningen te regelen voor mensen met de laagste inkomens. En hoe lossen we dat het, dan hier op? Nou, wij vinden de... het echt ontzettend Pink. treurig dat na al die jaren uh, dat omvangrij omvangrijke wijkactieplan uh, nou voor een deel gewoon niet lukt. Uh, we hebben ook altijd gezegd... Uh, een deel van de maatregelen is prima. Kunnen wij ook mee instemmen. Ook als oppositiepartij. Een deel van die maatregelen Wel, de deel, is zijn te uitgebreid. Waar wij voor zijn... is wat, wat meer gemengd woningbestand in de wijk. Een wat groter deel van de woningen... niet in de gereguleerde sector. Dus niet als coöperatiewoningen verhuren. Maar op de vrije uh, markt. Hè, zodat uh, de studenten die hier nu wonen... de jonge ondernemers, uh, jonge startende gezinnen... dat ze niet met allerlei uh, uh, aantal jaren... op de wachtlijst en punten verzamelen... pas een aanmerking komen. Maar gewoon hup kunnen huren you <laughs> Uh, en daar gewoon ook hier een start kunnen maken als we hier willen blijven zitten. Dat is hartstikke, hartstikke maar Lies, goed. Maar jouw je zit nee te schudden. Jij hebt de microfoon. Dus als je hem even aan haar doorgeeft, dan kunnen we horen waarom jij nee zit te schudden. Ja, uh, de reguliere markt. Uh, op zich is het een leuk idee. Want dan kunnen we wel inderdaad een dak boven ons hoofd krijgen. Dus dat is een begin van een goed idee. Het punt is wel, als je kijkt. Uh, weet je, ik, uh, ik kan die huur ook al niet in mijn eentje betalen. Ik moet die met twee andere meiden delen. Als wij eenzelfde soort huis in de vrije sector gaan huren, dan zitten wij aan 450 euro per persoon. Uh, ver buiten het sector. ...centrum van Utrecht in gewoon een slecht pandje. Dus nee, dat lijkt me niet echt wat een goed idee. Nee, en je mag ook niet met meer daarin wonen... Hè? ...want dan wordt het weer een studentenhuis... ...en dan wordt ja. het ook weer niet goed gevonden. Ja, ook dat nog eens, ja. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen in de stad Utrecht. Er zijn ook uh, mensen die wel een, uh, een fatsoenlijk inkomen hebben... ...en ook gewoon een, een huurprijs kunnen betalen op de vrije markt. En het zou goed zijn als een aantal van die mensen... ...ook hier in een kanaleneiland blijft wonen, gaat wonen... Uh, mensen die hier al wonen, die wat inkomensstijging hebben. Fantastisch als ze hier uh, ook een, een andere woonplek kunnen vinden. dat zijn natuurlijk de vinden. oude plannen, hè? En Want toen het hier een vogelaarwijk nee. was, toen die gemengd zou worden. Nee, We zitten natuurlijk dat... hier met 500 ja. huishoudens... Die echt, waarvan er nog maar tien wonen. De rest is uitverhuisd met een hoop leed en ellende. Tim Schippers, S&B. Ja, ik moest, moest eigenlijk al lachen om wat Willem zei... dat mensen uh, die wel een fatsoenlijk inkomen hebben. Maar uh, ja, kijk, die, die vrije sector, die, die wordt, hier nu, wordt hier nu al gedaan. Ook in de, in de gebieden die voor sloop op nominatie staan. Juist de grote woningen. Die gooien ze voor 800, 900 euro per maand gooien ze in, in, in de verhuur. Terwijl er nog geen kwastverf overheen is gegaan. Nou, dat weten ja, ik, ik nou Asha, wat uh, vertel. Want jij kan het bevestigen. Ik kan het bevestigen. Mevrouw heeft een aantal keren op woningen gereageerd. Gelijk aan haar woning. Maar ze komt er niet voor in aanmerking. Want ze krijgt geen huurtoeslag. Dus, dus ook nog eens een keer discriminatie. Dus ook nog... Je mag verhuizen maar, ja, je kan verhuizen, maar het mag niet, want je, je wordt niet geholpen. Zij kan geen huis betalen van 700, 800 euro. Oké, okay, we hebben hier ook Ton, Esther, in de bus. U, um, we gaan even terug in de tijd, hè, want u bent een ongelooflijke... Uh, uh, ja, ik heb ...de man van Kanale En volgt de geschiedenis al jaren op de voet. Wat ja. vindt u een goede oplossing? Want we kunnen niet meer terugkijken in het verleden. Wat moet er nu gebeuren, in uw idee? Ja, maar... Als, moet de je, niet kijk, goed als je niet kijkt naar het verleden... dan kan je ook de toekomst niet goed doen. Want dan heb je er niks van geleerd. En ik wil even zeggen... op Mitros wil ik even reageren. Het grootste handicap van hen is... dat ze met bewoners niet goed kunnen communiceren. Want dat heb je aan de Aspertsflat gezien. Dat heb je nou hier gezien. Dat ziet je daar... Dus wat dat betreft, er is nog een hoop te leren voor, zo. Iedereen knikt, hè? Dus we hebben ze gewoon at random uitgezocht, ja, uh, Danny. Nee, maar maar kan, je, kan je zoiets als je terugkijkt, en reflectie naar jullie eigen handelen en rol. Klopt het dat jullie eigenlijk niet zo goed zijn in communicatie met bewoners. En in het doorvoelen en doorleven wat ze meemaken ja kijk, Het is natuurlijk ontzettend uh, lastig dat we nu deze boodschap moeten brengen. Het is ontzettend pijnlijk ik voel ook echt met de mensen mee. Want het is hun huis, dat hebben ze moeten verlaten. Um, omdat wij hier een ander plan hadden. En dat is natuurlijk ook nogal een besluit geweest. Dat doen we ook niet overal in de stad. Hè. Er zijn heel veel plekken waar we renoveren voor zittende huurders. In Kanaaleiland hebben we gezegd, op andere plekken ook, dat we daar differentiatie wilden aanbrengen. Um, als dan zo'n plan niet doorgaat, dan is dat natuurlijk ongelooflijk vervelend. Dat hadden wij natuurlijk ook nooit van tevoren bedacht. Dus dat wij met huurders zouden sollen, dat wil ik met kracht ontkennen. Want wij zijn natuurlijk zorgvuldig omgegaan. We hebben toen ook een sociaal plan gemaakt. Een draagvlakmeting, zoals het heet. Heeft, heeft meer dan uh, 60% heeft, uh, ingestemd. Conform alle regels die er zijn. En de mensen zijn uitverhuisd. Dus we zijn daar zorgvuldig mee omgegaan. Mensen hebben een verhuiskostenvergoeding gekregen. Alleen het is natuurlijk ongelooflijk ja, vervelend. Er dat er gesloopt zou gaan worden. Dus en dat ook hier wordt maar, aangegeven, mensen zijn huilend vertrokken. Ja, maar, uh, uh, omdat daar ja. Maar het, het hele vervelende van de situatie is niet <coughs> dat we deze boodschap moeten brengen. Maar goed, nog steeds wil ik echt benadrukken dat wij nog steeds willen investeren. Dus wat net ook gezegd werd, wij zouden niet meer investeren in kanaar Dat is absoluut niet waar. Wij kiezen ervoor om juist wel te investeren en juist wel door te gaan met de vernieuwing van het gebied. De eerste twee blokken zal ongeveer 30 miljoen investering vergen. Dat is heel veel geld. En daar willen we echt voor gaan. We willen echt het gebied verbeteren. Het openbaar gebied van binnen, van buiten de flats. Da daar staan wij voor. Oké. Okay. Nou, Het is ook wel heel fijn dat u bent gekomen, want het is natuurlijk een hele bus die zegt van jongens, jullie doen het allemaal verkeerd. Ton, jij wilde nog iets toevoegen. Want je zei van, ze wordt onvoldoende goed gecommuniceerd. En wat wil je nog meer zeggen? Nou, het is wel zo dat, uh, het, in feite, ik denk niet dat het veel met de crisis te maken heeft. Ja, nu wel, omdat ze te weinig geld hebben. Maar, toen er geld was, werd er ook niks gedaan. En daar dat, dat, dat zit het even. Ja. Dan wordt instemd geknikt. Ja, ik ben het daarmee eens. Hè. De, de werkactionsplannen zijn te omvangrijk geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de gemeente en de coöperatie nu hele strakke afspraken maken. om gewoon stukje voor stukje uh, te renoveren. En niet uh, te veel te willen beloven. maar gewoon per jaar kijken. inderdaad één flat en niet meer. En dat betekent dat sommige mensen langer zullen moeten wachten op renovatie. Maar dat is wel eerlijker dan maar blijven beloven dat alles in één keer heel snel gaat. Want okay. dat is gewoon absoluut niet gelukt. Dus dat daarom betekent kunnen wij nu ook stap voor stap. Ja, daarom kunnen wij nu niet, niet zeggen van dan in dat jaar om Die flat aan de orde. Dat kunnen wij nu niet. Wat willen we voorkomen? Dat je zo meteen weer alsnog de situatie krijgt dat je iets belooft en niet wakker maakt. In deze ingewikkelde tijden kun je niet dat helemaal voorzien. Dus willen we dat stap voor stap gaan doen. Stap voor stap doen. Dank dat u weer in de bus was, want u hebt uh, zich kranig geweerd tegen deze mensen. Maar die willen natuurlijk wel heel graag weten wie kunnen ze nou bellen straks als er onderhoud moet worden gepleegd of als er duidelijkheid moet worden geboden. Wie kunnen ze bellen? Nou, ik geef zo mijn zes nummer even af, hè. Nou, dat af. Dat lijkt me een ongelooflijk mooie uit, uh, uh, uitkomst. Mag ik nog dan, even heel iets... Eén hele zin. U heeft aangegeven, u wilt één uh, op één met mensen in gesprek. In dat één op één gesprek krijgen mensen dan te horen van... daar wordt wel of niet gerenoveerd. Of wanneer wordt er gerenoveerd. Stel dat ik aan de beurt kom. Ik woon in het tweede blok. Die duidelijkheid die gaat er komen. Die Heb gaat u u komen. We gaan eerst in gesprek maanden. om het goed het verhaal en te vertellen. U en gaat daarna u de komen we erop terug. Geven. Er wordt Zeker. in de politiek dapper over doorgegaan. De SP, daar kunt u nog op stemmen. Want die hebben een hart voor de bewoners. De VVD ja. willen dat het strak geregeld wordt. En hier in Kanaleneiland Eiland moeten we het nu met deze volle bus laten. Want zo direct gaan wij uh, luisteren in twee dingen. Naar Aalt Dijkhuis. Hij was twaalf jaar bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. En hij wordt het boeg. Beeld. Straks van Agrifood uh, Sector en Edis de Bruin praat met hem. Morgen zijn wij er natuurlijk weer met één op straat. En nu kunt u luisteren naar het nieuws van half negen met Femke Wolthuis. Dit, Dit is Radio 1. Op straat vanuit Kanale Eiland. De EU wil dat Moskou zijn militairen terugtrekt in de kazernes. Dat is de uitkomst van het EU-spoedoverleg in Brussel. Rusland krijgt tot donderdag de tijd om te de-escaleren. Gebeurt dat niet, dan volgen er gerichte sancties. Minister Dijsselbloem gelooft niet dat gaslevering in gevaar komt... door de Oekraïns-Russische crisis. Nederland is niet volledig afhankelijk van het Russische gas, zegt hij. Maar het is wel in het belang van Nederland om met oplossingen te komen. Er gaat uit protest tegen de Russische aanwezigheid in Oekraïne... geen officiële Amerikaanse delegatie naar de Paralympics in Sochi. En ook de Britten, inclusief prins Edward, gaan niet. Onze minister Schippers gaat wel, evenals prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven. En 14 ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gepubliceerd... terwijl ze dat sinds 1 maart wel verplicht zijn. De Nederlandse zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen... de cijfers te publiceren en slechts 75 ziekenhuizen hebben dit gedaan. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Hele avond. Vandaag is mijn gast Aal Dijkhuizen. Hij was uh, tot voor kort, tot afgelopen vrijdag om precies te zijn... de baas van de Wageningen Universiteit. Hij heeft daar twaalf jaar lang gewerkt. En heeft vandaag zijn eerste vergadering gehad in zijn nieuwe functie. Hij is namelijk het boegbeeld van de agri-foodsector in Nederland. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben wat dat allemaal is. Maar eerst uh, maar even, meneer Dijkhuizen. Die, die, die eerste dag niet meer als baas van de Wageningen Universiteit... Hoe, hoe voelde dat? Ja, dat is wel even wennen. En, uh, maar ik ben er goed doorgekomen, moet ik zeggen. Ik had een uh, vol programma. En ik mag hier nu ook nog zijn. Dus uh, jullie helpen mij door deze dag heen te komen. <laughs> Heel goed. Als u wilt reageren op deze uitzending... Twitter dan, hashtag tweedingen.nl. Dit is Max op Radio 1. Ja, Aaldijkhuizen. De boerenzoon die uiteindelijk topman werd uh, op de landbouwuniversiteit Wageningen. Waar hij zelfs uh, eerder al koemlaude was afgestudeerd. En uh, nou ja, we gaan het zo hebben over die nieuwe sector. Waarin 80 miljard omgaat. Dus dat is een hele grote sector. En hij moet die namens Nederland gaan vertegenwoordigen. Maar eerst het volgende. Twee dingen uit het nieuws. Ja, wat is uw eerste keuze, meneer Dijkhuizen? Ja, we kunnen natuurlijk niet om de Oekraïne heen. Dat is wereldnieuws. Uh, ik neem aan dat we daar ook nog wel even verder over praten. Maar ik had ook nog een tweede punt, een echt Nederlands punt. En dat is? En dat is dat Sven Kramer een ontzettend goede tijd op de vijf kilometer rijdt. En dan zit er een, een scheidsrechter die zegt, regeltje, uw voet ging iets te snel naar voren. Een finish. En dat vind ik nou een voorbeeld uh, um, die je breder kunt trekken waar Nederland een beetje in doorslaat. He, we hebben regels, maar we denken niet meer na waar die regel is bedoeld was en of we er ook een uitzondering op mogen maken. Kijk, hij, hij had daar zijn kampioenschap niet door gewonnen of verloren... Wordt gedisqualificeerd, toernooi weg, uh, hele boel weg. Hij zegt, uh, laat de boel maar het hele seizoen. Nou, dat vind ik nou een voorbeeld dat we niet moeten volgen in Nederland. En ik vind dat Nederland daar uh, een stapje terug in moet doen... en de regels weer met verstand toe moet passen. Ja, heeft u daar nog meer, ik bedoel, maakt u zelf wel eens iets mee... waarvan u denkt, jeetje, dat is nou typisch Nederland, Nederlandse regelzucht. Ja, dat, uh, dat is, uh, als er is in één sector wat gebeurt... neem er in de financiële sector of wat anders... dan wordt een regel over alle sectoren heen gegooid en gezegd... nou, en dan moet je enorm veel administratie bijhouden... en dingen duidelijk maken... terwijl dat op zo'n andere sector helemaal niet van toepassing is. Dus wij, wij zijn een beetje te risicomijdend geworden met elkaar. En dat, dat, uh, niemand vindt dat leuk om dat te moeten doen. En het wordt steeds meer. Dus daar moeten we voor oppassen. Het tweede onderwerp, de Oekraïne. U zei het al. Daar kunnen we niet omheen. Nee, hè? Het is nee. wereldnieuws. Ja. De hele dag al, wordt ja. het net ook weer. Ja. Wat, wat pikt u daaruit als u er naar kijkt met uw uh, kennis van zaken. als we naar de uh, agrarische sector kijken? Ja, nou kijk, uh, Oekraïne is natuurlijk. Uh, de, men noemt dat de, de, de graanschuur van Europa. Het is een, een gebied met zeer vruchtbare grond. waar ook heel veel geproduceerd kan worden. Maar naast uh, goede grond en een goed klimaat. heb je ook een uh, stabiele economische situatie nodig. en een stabiele politieke situatie. Dus mijn zorgpunt is nu wel. Uh, ja, ja, hoe dit zal gaan. Hè. Af, afgezien van alle gevaren van, van een oorlog en een escalatie... is er ook voor de voedselvoorziening een belangrijk punt. en ja, Nederland heeft natuurlijk een nauwe relatie ook handelsrelatie op energie... maar ook op het gebied van voedsel met Rusland. Dus het is best een lastige situatie om hier, uh, ja, om hier goed uit te komen. Ja, maar en... wat, wat, voor, wat voor een band hebben wij met Rusland? Wat dan nou, met... Wij, wij exporteren nogal wat naar Rusland toe... maar we importeren ook weer heel veel grondstoffen... Onder andere ook uit de Oekraïne voor, uh, um, voor de verwerking hier in het voedsel. Dus uh, graan en mais zijn uh, twee hele grote producten in de Oekraïne. En het was vandaag op de, op, de, op de beurzen, zeg maar, waar die grondstoffen verhandeld worden... schoot juist van die twee producten de prijs ook een, uh, een 5 tot 10 procent in één dag omhoog. De grootste stijging ooit. En dat geeft die onzekerheid aan, die onrust op ja, de markt. U, u leest dat af van ja. waar? Nou, ik, ik zag het op, uh, op nu.nl staan. Uh, het bericht en uh, dat we zeiden van ja, dit, dit is dus de, de scherpste prijsstijging in die twee producten in anderhalf jaar. Ja, laten we heel eventjes gaan luisteren naar Peter de Vrede. Goedenavond, meneer de Vrede. U uh, woont in Oekraïne. U, woont, uh, of u, u, u werkt daar in het, in het plaatsje Busk. Dat is vlakbij Lviv, dat is in het westen van Oekraïne. U bent daar bezig met het uh, openen van een groot tuinbouwbedrijf. Uh, hm. Eerst maar even voordat we het over het bedrijf gaan hebben, hoe, hoe is het daar op dit moment? Nou, ik moet even zeggen dat ik er niet woon. Hè. Ik woon officieel in Nederland. Ik ben er wel heel veel, dus dat is heel stondig dan. Um, ja, het is uh, rustig. Ik bedoel in Lviv, de meest westelijke grote stad in Oekraïne. Daar is het op dit moment rustig. Uh, alles lijkt onder controle. Er zijn nieuwe, nieuwe mensen aan het, uh, aan het roer. Morgen komt een nieuwe gouverneur. Dat is een vrouw. Um, um, Ex-parlementslid en... We zullen zien wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Maar gaat het leven nu eigenlijk gewoon zijn gangetje? Moet ik dat dan uh, zo zien? Ja, iedereen die, die gaat met zijn werk en uh, gaat boodschappen doen. En ook wij bouwen, bouwen gewoon door. Dus <laughs> maar dat hebben we ook in de afgelopen periode gedaan. Dus Het, uh, het, ja, het is niet zo hectisch als wat we zien in Nederland op televisie. En in het buitenland. Nee, want, want hier, hier denk je echt dat elk moment daar uh, oorlog kan uitbreken, hè? Ja, nou ja, de mensen hebben zelf... want we hebben we vanmiddag een paar gesprekken. Kijk, mensen zijn zelf ook wel benauwd. Dat het uh, niet goed gaat en dat het erg wordt. Maar ik heb hier niemand gesproken... die denkt dat morgen de Russen op de stoep staan. Nee. Even, even over u werk daar, hè? Wat, wat bent u daar precies ja. aan het doen? Uh, we bouwen met een aantal Nederlandse investeerders... ontwikkelen wij een, en bouwen we een, een glastuin. Bouwproject. We bouwen 5 tot 7 hectare uh, groenteelt onder glas. En uh, wat we uit kunnen breiden in de loop der jaren naar 20 hectare. Ja, en, en dat is bedoeld om? Voor de lokale markt. Voor de, wat wordt daar en, dan uh, straks in, in, in verbouwd? Uh, sla, kruiden, uh, tomaten, trostomaten en, uh, en paprika. Ja, even, even, want hier zit ook uh, Al Dijkhuizen. Hè? Hij ja, wil je er wat goed. over vragen. Nou kijk, uh, um, Oekraïne is natuurlijk een groot land. Hè, en uh, het Westen, wat uh, met name meer westers gericht is... Ja, die, die zijn denk ik blij met de nieuwe situatie. Maar we zien nu uh, in het Oosten, met name in de Krim... Uh, bij uitstek, uh, die meer Russisch georiënteerd zijn... Uh, ja, toch uh, een heel andere situatie... Uh, Kijk, als je daar investeringen doet, uh, ja, dat is voor de langere termijn. Uh, um, ziet u nou het risico op korte termijn dat dat uh, toch de zaak beïnvloedt? Of zegt u van nou, uh, wellicht wordt er gevochten, maar dan is dat toch ver weg in het zuiden en gaat de economie en uw deel van de Oekraïne gewoon door? Nee, wij hebben natuurlijk ook direct probleem of direct confrontatie met de situatie. Uh, Geld lenen is heel duur. De, ...zeg maar de kosten van, uh, van euro's en dollars en ponden heel hoog. Dus het, als je dat wil aankopen met lokale valuta... Uh, ...dat betekent dat je, dat je geen uh, buitenlands geld kunt creëren uh, om investeringen te doen. Dus als je bij wijze van spreken apparatuur en spullen uit het buitenland moet komen komen zoek een ieder onderneming, ja, dan heb je een probleem op het moment... Tenzij je buitenlandse te goede hebt... maar die zitten altijd algemeen bij de mensen die nu weg zijn... en die aan de verkeerde kant staan. Ja, ja, ja. Dus uh, in die zin uh, een spannende situatie. Zitten er uh, uh, vele ondernemers momenteel uit Nederland... of die aan de gang zijn uh, uh, daar net als u? Nee, niet veel. Nee. Maar er zijn wel een paar hele grote landbouwbedrijven. Je noemde net zelf de, de, de teelt van uh, granen en, uh, en mais. Ja. En ook niet te vergeten zonnebloemen. Uh, en uh, koolzaad. Dus het is, het is een heel grootschalig landbouwgebeuren. Heel sterk uh, zeg maar industrieel ontwikkeld met uh, eigenaren die honderdduizenden hectare hebben. Ja. En die, die eigenaren zijn, zijn... daar zitten ook gewoon buitenlands uh, beursgenoteerde bedrijven bij. Als u nog aan het afwegen was uh, en dit gebeurde, zou u dan zeggen ik wacht nog even af of zou u gewoon doorgaan? Nou, ik, ik zou doorgaan, maar ik vind hier. Oh, dus ik kijk, kijk een beetje anders, ja. ik kijk een beetje anders naar de situatie. Maar ik kan me voorstellen dat als je nu aan een Nederlandse ondernemer vraagt, zeker ook in de agrarische sector, en vraagt van, nou, eh, kom eens langs en eh, ga hier wat doen. Ja, dat mensen eerst iets hebben van, nou, ik wacht wel even tot het allemaal wat rustiger is en dan moet ik het ook nog zien. Maar ja. u gaat gewoon door en, met, met waar u mee bezig bent op dit moment. U heeft eigenlijk geen keuze, als ik u goed begrijp. Nee, niet alleen geen keus, maar we kunnen ook gewoon doorgaan. Oké, okay, nou, ik zou zeggen sterkte daarbij. Peter de Vrede, ja. daar spraken we mee. Dankjewel. En hij is bezig met het opbouwen van een groot tuinbouwbedrijf. in het westen van Oekraïne. Max. Twee dingen de bruin En met Aal Dijkhuizen vandaag. Hij was tot voor kort de grote baas van Wageningen Universiteit. Hij vertrok daar afgelopen vrijdag. En heeft vandaag zijn eerste vergadering gehad in zijn nieuwe functie. Hij wordt het boegbeeld van de agri-foodsector in Nederland. Uh, ja, en dan bent u ook nog boerenzoon die het dus heel ver heeft geschopt. Kan ik dat constateren? Nou, ik vind dat elke boer het ver, uh, schopt. Dus uh, sommigen zullen misschien zeggen... hij is wat verdwaald van zijn boerenbedrijf uh, af van vroeger. Maar, uh, ja, hoe ja, komt dat? Nou, mijn, mijn hart en ziel is wel, uh, ligt wel in de, in de sector. Ik, ik ben ooit begonnen dat ik uh, uh, het onderwijs ingegaan ben... O, opleiding heb gevolgd om boer te worden. Mijn vader was nog wat te jong om te stoppen. Toen is mijn broer op de boerderij gekomen. Ben ik naar Wageningen gegaan. En toen was ik er wat te lang uit om nog boer te worden. Dus, uh, maar had u het, dat graag gewild? Wat, wat voor een bedrijf was het? Waar u bent op? op op dat Goed. moment wel, een, een melkveebedrijf. En, uh, dat lag in de zuidwesten van Drenthe en was een prachtig bedrijf. En uh, ja, dat, dat was het, het had me zo gekund. Ja, maar het is anders gelopen. Komt, ja. u, komt u nog vaak bij, bij uw broer dan op het bedrijf? Nou, wel bij, uh, niet specifiek, wel, wel bij boeren. Uh, en ook voor uh, boerenvergadering. Ik hou elk jaar nog zeker een, uh, drie, vier lezingen ook voor, voor uh, boeren uit, uh, uit de sector omdat je dan heel dicht staat bij de mensen die, die het werkelijk doen. Hè? Uh, wij, wij met z'n allen praten er veel over. Daar gebeurt het echt. En daar zijn veel, uh, ja, veel ontwikkelingen. En dat vind ik altijd ontzettend interessant om daarmee in contact te blijven. Ja, want wat is nou het grote verschil met de boerderij... waar u zeg maar, vroeger bent opgegroeid en wat ja. je dan nu ziet bij uw broer? Nou, dat, kijk, dat, dat is heel veel. Uh, uh, een heel belangrijke en zichtbare is dat bedrijven groter zijn geworden. Uh, onze grond is duur, onze arbeid is duur. Dus we moeten wel schaal hebben om ook te kunnen investeren in, in, in machines en in nieuwe technologie. Dus je, je ziet dat de schaal toegenomen is. En een tweede wat je ziet, dat is dat de, de productiviteit... dus de productie per hectare of de productie per dier... enorm toegenomen is met nieuwe kennis en nieuwe ontwikkelingen. En als je die twee dingen samenneemt... en een groter bedrijf en een hogere opbrengst per hectare... dan is dus wat een boer produceert enorm. En nu uh, kan één boer ongeveer een, een, een, een 400... 100 mensen, gezinnen, voeden. En dat was vroeger een heel stuk minder. He, de, de, toen was er misschien... Uh, ja, kon, je, kon je een vijfde van het aantal voeden. Uh, dus uh, je hebt steeds minder boeren nodig... om de mensheid te voeden. En dat is goed nieuws, vindt u? Ja, dat is goed nieuws, want, uh, want weet u... dat is eigenlijk de basis van de welvaart. Uh, want dat betekent dat die anderen, zoals u en ik... die kunnen andere dingen doen... en ook weer uh, uh, uh, dingen creëren, uh, welvaart creëren. En zo neemt de welvaart toe. Als je naar de arme landen kijkt... In Afrika bijvoorbeeld. Dan is 60, 70 procent nog uh, werkzaam in de, in de landbouw. Ja, die, die hebben ze allemaal nodig om dat voedsel te produceren. Dus kun je ook niet in de andere sectoren werken. Nee, dus in, in, in Nederland heeft het zich op die manier ontwikkeld. Ja. U heeft uh, daar lessen over gegeven aan die Wageningen Universiteit en werd daarna ook de baas. Uh, uh, als u nu terugkijkt, hè, u bent nog maar net weg, ik zei ja. het net al, wat, wat is nou? Uh, waar, waar bent u nou het meest trots op wat u daar heeft bereikt in die 12 jaar? Nou, het, het uh, uh, meest trots ben ik erop... dat, dat we met elkaar uh, uh, het belang van de sector... weer duidelijker hebben kunnen maken. En dat weer jonge mensen... Uh, bereid zijn en uh, geïnteresseerd zijn om in die sector te werken. Uh, ik heb in de jaren negentig uh, meegemaakt... dat ja, toen, wa toen waren het alleen maar problemen. Milieuproblemen, Monteclauseren, varkenspest en dioxine. En dan trekt iedereen bij zo'n sector weg. Uh, ook jongeren. En dat is uh, eigenlijk helemaal omgekeerd. Wij hebben in, uh, uh, nu in, uh, in Wageningen zijn er drie keer meer... Uh, jongeren die komen studeren dan uh, zeg maar het begin van deze eeuw. En, en hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Want wat, wat, wat, wat, hoe krijg je jongeren weer zover? Nou, dat, dat, dat doe je met elkaar. Dat, dat betekent dat uh, uh, je het belang van, een, uh, van voedselproductie goed over moet brengen. Hè, want dat, dat groeit niet vanzelf aan de bomen. Dat ligt niet vanzelf in de winkel. Er moet veel voor gedaan worden. Dus uh, je moet het met elkaar het belang aangeven. En je moet natuurlijk jezelf ook uh, vernieuwen en positioneren. Samen ook met het bedrijfsleven. Dat er een hele goede werkgelegenheid achter zit. En dat zijn toch de combinaties... internationaal, werkgelegenheid... een onderwerp die ertoe doet... die ook jongeren aanspreekt. Ja En, en daarom zijn er veel jongeren die daar nu instappen. Wat wel opvalt... Als, u, als je kijkt naar hoe u zich daar heeft gepositioneerd... de afgelopen tijd... dat u uh, zich ook wel een beetje... pro-intensieve veehouderij heeft neergezet. Hè? Uh, heeft u daar heel bewust voor gekozen? Of is dat nou eenmaal de toekomst, vindt u? Nou, kijk... Nee, dat heb ik niet bewust voor gekozen, maar je hebt drie alternatieven. Kijk, er de komende dertig uh, uh, jaar komen er nog 2 miljard mensen bij. Uh, sommigen zeggen zelfs drie uit de voorspellingen. Dat is nog in China en in Rusland, qua aantallen. Nou, dat, ik kom daar veel en dat zijn er veel. Uh, per twee, er is een, een, uh, door de welvaart komen er veel mensen in de middeninkomensklasse. Uh, Gelukkig. Hè, die komen uit de arme klasse weg, maar vragen een rijker uh, dieet. Nou... Als je dat samen neemt, hè, dan heb je groentes, fruit, vlees, zuivel... daar neemt de vraag twee keer van toe. Dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt zeggen, ze bekijken het maar, we gaan niet meer produceren. Wij rijke westerlingen hebben genoeg, ze zoeken het maar uit. Nou, Ik denk niet dat je dat volhoudt, want als mensen geen voedsel hebben... dan is het opstand. De tweede mogelijkheid die je hebt, is dat je zegt... nou, dan hebben we twee keer zoveel land nodig uh, om dat te produceren. We doen hetzelfde, maar op twee keer zoveel ruimte. Ja, die ruimte is er niet. Uh, ja, dan zouden we de laatste boom om moeten kappen die er is. Dus hou je een derde manier over. En dat is de, het land wat je hebt, benut dat beter. Heb een hogere productie uh, per hectare, per dier. En dat is nou precies wat Nederland uh, gedaan heeft. Want wij zaten hier altijd al in zo'n drukke hoek... met heel veel mensen per vierkante meter. Daarom is Nederland nu zo'n voorbeeldland voor de wereld. Ja, maar een voorbeeldland om, om de stukjes grond die je hebt... Ja. intensief te ja. bebouwen. Want ja. dan heb je meer opbrengst. En dat is met meer welvaart en meer mensen nodig. Ja. Zo simpel is nou het. Nou ja, als je de mensen wilt voeden wel, ja. ja. Maar u weet ook dat u met die pleidooien voor die intensievere landbouw en veeteelt niet overal vrienden heeft gemaakt, hè? Uh, ik, ik ga even naar iemand die heeft meegeluisterd. Dat is Esther Ouwehand. U bent woordvoerder van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Dijkhuizen, uh, met, met deze achtergrond... wordt nu het boegbeeld van die agri-voedsector in Nederland. Wat vindt ja. u daarvan? Nou, dat vind ik niet zo'n goed idee. Want uh, de hele gedachte dat je je landbouw... Uh, nog veel verder zou moeten intensiveren... waar de heer Dijkhuizen uh, een vurig pleitbezorger van is... dat is eigenlijk heel ouderwets denken. Hè. Dat is toen in de jaren zestig uh, is dat de kern geworden van het landbouwbeleid. En toen was er wel wat voor te zeggen... vanwege uh, de, de oorlogssituatie waar we uitkwamen... de groeiende wereldbevolking. Maar inmiddels weten we gelukkig meer. En weten we ook dat uh, juist dat hele intensieve systeem van die uh, landbouw uh, heel veel kosten met zich meebrengt die we op lange termijn niet volhouden. Je verliest biodiversiteit, uh, het klimaat warmt op, uh, de monoculturen zorgen voor enorme kwetsbaarheid in je voedselsysteem. Dus gelukkig zijn er wel denkende mensen, uh, bijvoorbeeld Olivier de Schutter, die door de VN Mensenrechtenraad is gevraagd om nou eens uit te zoeken hoe kunnen we de wereldbevolking in de toekomst nou het beste voeden. En die zegt heel duidelijk: je moet overschakelen naar agro-ecologische systemen. Uh, die zijn veel minder kwetsbaar. En daarmee kunnen we dubbelen van uh, het aantal mensen voeden dat we nu hebben. Ja, meneer Aalt, even een reactie van meneer Dijkhuizen. U, u bent een beetje ouderwets bezig. Ja, dat, uh, dat mag zo zijn. Maar het heeft ons, denk ik, met elkaar wel heel veel uh, gebracht. En uh, weet u, het. Wij hier in Nederland hebben dat met elkaar niet nodig. En het is een beetje, ja, ik noem het altijd een beetje elitair denken. Ik, ik kom veel in het buitenland, ik weet niet of Esther Ouwerhand in, in India of in China komt. Als zij daar met dit verhaal zou komen, dan wil ik nog wel eens weten wat die mensen zeggen. Want daar is de nood enorm. We He, hebben de Chinese president die hier komt, die wil voor voed en agri komen. En er is zoveel meer voedsel nodig. Twee keer zoveel om die mensheid te voeden. En dat, dat, dat, dat red je niet door uh, een beetje van dit en een beetje van dat. Daar is het Nederlandse model er voorbeeld van... om ook nog een stukje natuur te, te sparen. Is ja, de oude hand reageer daar eens op. Dit is, dit, ja. we, we moeten dit zo doen. Er, komt straks, uh, er is binnenkort een grote top in Den Haag. Daar komt de Chinese uh, president. Die, die, die komt daar zelfs naar kijken hoe wij dat in Nederland doen. Omdat er zoveel mensen te voeden zijn in de toekomst. Dat kan niet anders dan dat je het intensiever doet. Ja, ik begrijp dat, uh, dat er belangstelling is voor het Nederlandse systeem. Want er zitten ook grote machten achter. Uh, het is niet voor niks een uh, landbouwindustrie en een voedselindustrie... die hier grote belangen bij heeft. Maar gelukkig heeft India er ook voor gekozen... om zelf een voedselprogramma op te zetten... waarbij uh, de, uh, de producten die de boeren zelf produceren in India... voorgaan op bijvoorbeeld export uit uh, landen als Nederland... en andere westerse landen. Dus gelukkig zijn er ook landen die... ...inzien dat het veel verstandiger is om te investeren in lokale markten... ...in een goede afzet voor de lokale boer. En ik moet zeggen dat ik het wel pijnlijk vind... ...als ik de heer Dijkhuizen trots hoor zeggen dat er minder boeren nodig zijn om de mensen te voeden. Want juist die hele industrialisering heeft ervoor gezorgd... ...dat in Nederland 50 boeren per week er het beltje bij neer moeten gooien. En het hele systeem is er dus op gericht of je wordt groot... Of hoeven je niet meer? En ik vind dat uh, voor de boeren uh, in kwestie echt heel pijnlijk. Meneer Dijkhuizen. Ja, ik, ik ben zelf boerenzoon. Ik, ik merk aan uh, Esther dat ze de, de, wat dat betreft een beetje buiten de, de sector staat. Zij is zelf het voorbeeld daarvan. Hè, dat ze zelfs politiek kan bedrijven tegen de, de veel boeren in. Omdat zij niet voor haar voedsel hoeft te zorgen. Er zorgt iemand anders voor. Dus juist, juist die ontwikkeling is iets wat... A, de mogelijkheid biedt voor een land om door te ontwikkelen. Kijk maar naar de landen waar de meeste mensen werkzaam zijn in Voedenagri. Die zijn de armste landen. Dus ze pleit eigenlijk daarvoor uh, een, een stukje Armoede, nou daar kiezen niet heel veel mensen voor. De Partij van de Dieren heeft inderdaad economische groei nul. Eh, nou ja, eh, prima. Alleen je krijgt er niet zo heel veel kiezers nee, voor. Een, een nee, tweede punt, kijk boeren, boeren willen professionaliseren. Die willen het goed voor elkaar hebben en dat lukt je niet. De, ik kom veel in China, daar is de Chinese boer een half hectare groot. Hè, en daarvan zegt men van nou één ding... de volgende generatie komt hier niet op. Want het is, het is buffelen, het is zweten, het is niks verdienen... en het is geen leven. Dus juist is er die, die, die, die, die tendens om naar professionele... Landbouw gaan. En het hoeft niet extreem groot, maar wel meegaan... zodat je nieuwe technologie toe kunt passen. Ja, maar Even naar mevrouw Ouwehand. D kunt u nog een, een wijze raad geven aan meneer Duikhuizen? Uh, ja. Wat hij moet doen uh, als hij inderdaad dat boegbeeld is... van die agrifoodsector ja. in Nederland? Ik ben Nederland. heel benieuwd, want dat zou de eerste worden... die ik uh, uit die partij nou, heb gehoord. Ik, ik, ik luister. Ben, ik voel me vereerd dat ik de eerste uh, ben... die uh, de heer Duikhuizen raad mag geven in zijn nieuwe rol... als uh, boegbeeld van de agri-sector. Het ging maar om een wijze raad, op... hè? Een raad. Ja. Ik zou zeggen, luister toch eens naar de rapporteur uh, op het gebied van mensenrechten van de Verenigde Naties. Die pleit niet voor armoede, dat weet u vast zelf ook wel. En die zegt heel duidelijk, als we nou overschakelen op agro-ecologische systemen... en wij eten in het Westen wat minder vlees, want we eigenen ja. ons veel meer toe dan ja. ons toekomt... dan kunnen we de wereld op een gezonde manier voeden en worden de mensenrechten gerespecteerd. Het lijkt me dat je daar niet omheen kunt. Ja, nou laten we nog even meneer Dijkhuizen erop uh, reageren. Kent, kent u die VN-rapporteur uh, van de minister? Ja, die, die was op een, uh, op een conferentie Voedsel Anders... die, uh, die een, uh, een ruime week terug in Wageningen uh, gehouden is. Heeft u geluisterd? Want ik, dat is wat Esther Ouwehand zegt. Dat heb ik, heb ik gelezen. Maar weet je, dat, dat is een persoon met een mening, en de feiten liggen dus niet zo. Dat is het punt. Het, het, zijn niet, het is niet mijn mening. Maar ja, u, heeft, u, heeft, u bent ook een persoon met nee, een mening. Nee, want ik, ik, geef, ik heb alle literatuur die, ik, die daar echt onderzoek naar gedaan heb, op een rij gezet. En het bijzondere is, er zijn wel meer meningen, maar de feiten laten zien dat het Nederlands model A het meest uh, uh, schoon en zuiver is om te produceren, de minste uitstoot per kilogram product, de minste ruimte nodig heeft en de beste kwaliteit. Nou, en natuurlijk zijn er andere verhalen, en laten we we kunnen heel veel bloemen laten bloeien, maar het is echt niet het model wat de toekomst zal zijn om de, om de mensheid op de meest schone manier te voeden. Nou mevrouw Ouwehand, ik wil in ieder geval bedanken voor het, voor het meepraten. Want laten we nog eens verder kijken naar uh, die, die uh, agri foodsector Ik denk dat heel veel mensen nog niet eens weten wat dat precies is. Want u wordt het boegbeeld daarvan voor ja. Nederland. Want we hebben uh, geloof ik negen of acht uh, economische topsteksectoren. Ja. En, ja. en dit is er één van. Wat, ja. wat houdt dat eigenlijk in? Nou kijk, de, het vorige kabinet al heeft vastgesteld... waar is nou die toekomstige economie en werkgelegenheid in Nederland van afhankelijk... En, en dat zijn negen sectoren die gerelatificeerd zijn. En uh, eigenlijk de grootste is agrifood en ook tuinbouw. Uh, um, en dat is ongeveer 10% van onze werkgelegenheid. Uh, dat is ongeveer 10% van het inkomen wat we verdienen. En nog belangrijker, in de crisis wordt altijd gezegd... export moet ons er weer uittrekken, want daar kunnen we geld mee verdienen. Nou, dit is een sector die 25% van de export in Nederland voor haar rekening neemt. Dus dat is enorm. En uh, dat is waarover, uh, waarover je praat. Ja, en je en, en wat, wat is dan uw opdracht? Ik bedoel, wat, wat is de nou, kern van die opdracht? Ja, kijk, op, op dit moment is er heel veel vraag... naar de Nederlandse kennis en technologie. Daar wordt heel veel in, in, in landen elders mee samengewerkt. Want we kunnen natuurlijk niet alles in Nederland produceren... maar je kunt met, de, met het bedrijfsleven en de kennis... De, de kennis en de technologie... kun je ook in het buitenland helpen... Uh, het voedselproductie omhoog te doen... of bijvoorbeeld in China de voedselveiligheid Maar wat, te waar moet ik dan aan denken? Welke techniek? Noemt u zoiets iets concreet? Nou, dat, uh, dat, uh, dat is bijvoorbeeld een paradepaadje van ons. Er was deze meneer in de Oekraïne ook al. Is de glastuinbouw. En je kunt glastuinbouw, eh, kassen kun je ook elders eh, neerzetten... en mensen helpen eh, kassen goed te gebruiken... en onder die omstandigheden ook groenten, fruit of andere producten te verbouwen. Een, een ander punt is eh, zuivel in, in China... om de voedselveiligheid voor de babyvoeding te, te voorkomen. Nou, Nederland heeft een, een, een, een strikt systeem daarvoor om dat te helpen borgen. Die kun je daar helpen implementeren. Daar kunnen bedrijven ook aan verdienen om het daar te verkopen of daarin in deel te nemen. Dus een eerste opdracht is dat we met elkaar proberen onze economische, uh, wat we er aan werkgelegenheid en mee kunnen verdienen, wereldwijd in te zetten. Een tweede taak die we hebben is dat we moeten zorgen dat onze sector over tien jaar ook nog aantrekkelijk is of over twintig jaar. Want stel dat wij niet meer doorontwikkelen, ja, nou, dan heeft de wereld het toegepast. Maar hoe segmenten. ziet u het in de toekomst? Nou, kijk, in, in de, wij zeggen dat vanuit de, de topsector, dat juist Nederland een heel goed voorbeeld is voor de wereld. Eh, om, omdat die wereld zoveel drukker wordt en meer voedsel vraagt. En wij, wij zien die toekomst dat we hier in Nederland... meer kunnen produceren, maar nog met veel minder input. Nog veel schoner, nog veel preciezer op maat. En we noemen dat noemt dan ook precieze landbouw. Om bijvoorbeeld de informatietechnologie te, te gaan gebruiken... om te zeggen, niet alleen... De vinger in de lucht steken van nou, nu is het uh, droog genoeg om, uh, om te gaan zaaien of poten. Maar het heel nauwkeurig vast te stellen. Hoe kan je dat doen dan? Wat is de informatietechnologie? Nou, kijk vast... eens aan de, aan de informatietechnologie, wat je, wat je kunt meten hè, met, met uh, een, een sensor in de grond. die jou precies aangeeft hoe vochtig het is of wat de temperatuur is. En als je dan ook precies weet wat je moet doen, kun je veel nauwkeuriger met grondstoffen omgaan. En dat zal de toekomst zijn: dat je die grondstoffen of het water wat je daarvoor nodig hebt. Optimaal gebruikt. Er mag er eigenlijk niks misgaan of verloren gaan. Ja. Is, is het voor u nou, een, een, want u bent nu 60, hè? Ja. is dit nou een, een, een droombaan om uw carrière te gaan eindigen? Zo'n beetje zo'n zo zo zo zo boegbeeld voor alles wat u tot nog toe heeft gedaan? Nou, ik, eh, ik vind het eh, fantastisch om te werken voor eh, de agrofoodsector. Dat, ja, dat, dat is mijn leven. Daar ben ik in geboren, daar heb ik mijn hele leven in gewerkt. Eh, ik vind eh, alles wat ik erin mag doen, is een, eh, kan ik zien als een droom. Maar ik vind het wel heel leuk, want je. je, je je bent in Nederland met veel partijen, kom je in aanraking. Maar met name ook in het buitenland. Hè. De eerste die ik noemde, dat is bijvoorbeeld de president van, van, van China. Nou, dat is niet niks. Hè, uh, die mag als... u toespreken straks. Nou, maar, nee, maar dat hij naar Nederland komt om te zeggen... ik wil van jullie leren wat dat betekent, wat kan ik doen... dat, dat biedt enorm veel mogelijkheden. En ja, daar uh, ga ik graag uh, uh, me voor inzetten om, uh, om dat te doen. En dus ook naar het buitenland toe kunnen wij met elkaar veel betekenen. Ja. U bent al lang die baan vergeten aan de Wageningen Universiteit, of niet? Nou, ik, uh, ik heb er vandaag uh, nog niet zoveel aan gedacht. Want ik, uh, ik had hartstikke leuke dingen te doen. En, uh, maar weet je, Wageningen is daar ook een belangrijk onderdeel van. Want juist die kennisontwikkeling uh, vindt voor een belangrijk deel in Wageningen plaats. Dus daar blijf ik ook trots op. Dank u wel, Aal Dijkhuizen, voor uw komst. En dat was Twee Dingen voor vandaag. Ga naar onze website, als u meer wilt weten, 2-dingen.nl Het is uh, bijna negen uur. Uh, zometeen op deze zender WNL met de Haagse Lobby. En morgen dan zit ik hier weer met een uh, actueel en persoonlijk... Gesprek. Graag tot morgen. Twee dingen: een programma van Max. We are on the brink of the disaster. In violation van internationale law